Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Ierseke in Zeeland is een meisje van een jaar of acht om het leven gekomen bij een ongeluk. Er was een versierde kampioenswagen onderweg naar de voetbalvereniging van het dorp... waar het meidenteam onder de 15 gehuldigd zou worden voor het behaalde kampioenschap. De kinderen van de bestuurder van de opengewerkte vrachtauto stonden achterop. De bestuurder moest hard remmen voor een rotonde. Daarbij viel een van zijn dochters op straat. Ze was op slagdood. De activiteiten op de voetbalvereniging van Ierseke zijn afgelast. De baas van de Russische huurlingengroep Wagner... claimt de volledige controle te hebben over Bakhmut. Maar Oekraïne weerspreekt die bewering. Er wordt al maanden gestreden om de stad in het oosten van Oekraïne. Volgens Wagner-leider Prigozhin verlaten zijn troepen Bakhmut vanaf 25 mei... en wordt de stad vervolgens aan het Russische leger overgedragen...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 Ook, het, ook zonder het CDA is er grote kans op een meerderheid voor de pensioenwet in de Eerste Kamer. Bij de wedstrijd tussen NEC en AZ zijn morgen in Nijmegen geen supporters van AZ welkom. Aanleiding zijn de rellen van afgelopen donderdag. Na de verloren halve finale in de Conference League tegen West Ham... bestormden aanhangers van AZ de tribune met de Engelse fans. Het weer, vanavond en vannacht meer bewolking. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen wordt het broeierig warm, maximaal 25 graden. En dan s'avonds vooral in het oosten en zuidoosten kans op flinke onweersbuien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat 4 kilometer file... tussen Knoop het Badhoeverdorp en Afrithalem-Zuid. Door politieonderzoek 20 minuten vertraging. Er zijn twee rijstroken open en de verwachte eindtijd is half zes vanavond. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 They call a clown, they call the sandman Tiptoes through my room every night And just as Pringles stardust tend to whisper Go to sleep, everything is all right I close my eyes Then I drift away Into the night. They say A silent prayer My dreams do Then I fall asleep In a dream My dreams of you In dreams I walk with you I said now, Princess, Princess who adore you, just go ahead now. One well, that's diamonds that in his pockets, and that's your friend now. This one who wants to buy you.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 Just go ahead now, and if you like to talk for hours, just go ahead now. If you want to call comment, baby, just go ahead now.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 zonder kater drinkt, geen bloemenduin in bloei, niet een uit duizend nachten, geen uitgestoken hand, niet het, niet het eind van al mijn wachten. Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Is geen antwoord op de vraag van ons bestaan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 van jou bewaar. Dat wordt de mooiste. van jou bewaard, dat wordt de mooiste herinnering, die haalt ons bij elkaar. Ik heb een goede vriend gehad. Hij was geen lafaard en geen held. Maar die avond bij een ruzie wou hij helpen. Hij heeft het nooit meer naverteld. En de muziek speelde door. Er werd gelachen en gedanst. Terwijl jij al vriend. Door. De muziek speelde door Ik heb nog steeds verdriet En begrijp het nog niet Het was toch zinloos geweld Op die avond in de stad Iemand riep nog Gehad, wordt dan een mens, mens niet, niet meer geteld Het gebeurde in de stad Ik heb een goede vriend gehad Adios mijn vriend Dat heb jij toch niet verdiend We sterven voor niets op straat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 ZFM maak zijn naambaar van de zon Dus pak je radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9. 10. 10. Zfm. ZFM, 24 uur per dag. hete de zomer.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 De tijd heen mits zomernacht droom. Waar jij verscheen, scheen de zon met je mee. Geen tijd voor verdriet. Jouw stralende lach en je mooie gedichten. Jouw tedere woorden, je onverwoestbaar krachtige wil. Je hebt je noodlot, steeds het hoofd geboden. Tot het eind geloofde jouw idee van geluk.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 bij me tot het licht straks dooft Met in met zonnebrand Ik zet de hele dag alleen aan jou Bij de Chinees daar vraag ik om een pizza punt. Ik zet de hele dag alleen aan jou Alsof je door verliefdheid niet meer functioneren kunt Interessanter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 Schuitje willen eten, wat je zijn niet voor heel even Ik wil met jou alleen de leuke dingen doen Genieten van je lach en van de zoen Ik zou met jou alleen de schuitje willen eten Gewoon wil genieten, lopen leven Gewoon van je houden dag en nacht En knuffelen het liefst heel zacht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 er is altijd wat hè? altijd vrij. Sorry maar als we zo bezig blijven Dan ben ik liever alleen dan al bij je Nu wil je praten emoties die lijden lang gesprek die wordt nu al Nu zie je wat je achterliet Maar waarom altijd achteraf Grappig want ik ben nog steeds wie Altijd was het. Jij bleef maar zoeken Steeds op zoek naar groen glas Maar waarom?